Het is vandaag een feestelijke dag, het is vandaag moederdag. En ik denk, heet elkaar ook maar eens even welkom. Fijn dat je er bent, gezellig dat je er bent. Er zullen vast heel wat moeders in de zaal zijn... die verwend zijn vanochtend. Die... Uh, nou, ook zie je hier iemand kijken. Moi. Maar die misschien een lekker ontbijtje hebben gehad... of een cadeautje hebben gehad. Zijn er kinderen in de zaal die hun moeder verwend hebben? Ja, dat is lief. Er zijn natuurlijk heel veel moeders verwend... Maar ik denk dat we ook mogen stilstaan bij alle moeders die geen moederdag kunnen vieren. Waarvan de kinderen misschien niet thuis zijn. Of dat de kinderen geen moeder meer hebben. Maar er zijn ook moeders die voor het laatst moederdag kunnen vieren. En ik denk dat we daar vandaag ook stil bij mogen gaan staan. Daar zal ik ook straks voor gaan bidden. Dus... Uh, afgelopen week een moeder uit onze gemeente geopereerd. Ik mag mededelen dat het heel goed gegaan is, dat ze heel dankbaar zijn en dat ze thuis zijn en uh, we mogen hopen en bidden met hen dat uh, de uitslag die uh, nog moet volgen, dat die, uh, dat die goed mag zijn, maar voor nu zijn ze heel dankbaar en zijn ze thuis. Afgelopen week waren er ook twee moeders in het nieuws, een, uh, een hele bekende moeder uh, Meghan Merkel en Prins Harry hebben een zoon gekregen en toen uh, werd er op mijn werk-app dit berichtje gestuurd, want ik werk in de verloskunde en uh, links is het uh, heugelijke paar, maar zo ziet het er op mijn werk en in de werkelijkheid denk ik niet altijd uit, dus dat was even wat er bij ons voorbij kwam. Maar er kwam ook verdrietig nieuws. Precies op dezelfde dag, dezelfde ochtend, is een bekende zangeres en moeder overleden. Een uh, christelijke zangeres die heel veel mooie liederen zingt. Bekend is van Sela. En um, haar houvast en haar rots was toch ons Heere God. En um, ja, als we het moeilijk hebben, op deze dag bijvoorbeeld, dan mogen we weten dat we ja, steun bij hem kunnen vinden en liefde. En ik denk uh, dat het goed is om bij hem te gaan komen met elkaar, dat we gaan bidden en dat we ook zijn zegen vragen over deze dienst. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze moederdag bij u mogen komen. Heer, een dag voor velen met feestelijkheden en verwenderijen. Heer, maar er zijn ook moeders en vrouwen die dit alles moeten missen. Die ongewild kinderloos zijn gebleven. Of dat hun kind niet bij hen kan zijn, door welke omstandigheden dan ook. Heren, er zijn ook moeders die voor het laatst moederdag kunnen vieren. U kent hun situatie, hun verdriet en hun pijn. Wees bij hen allemaal, voor wie deze dag misschien wel heel veel moeite geeft. Heer, we denken ook aan de kinderen, klein en groot die hun moeder moeten missen. Of dit nu al sinds kort is... of al voor langere tijd. De pijn en het verdriet... zal er altijd zijn. Heer, maar we mogen weten... dat u altijd aan onze zijde bent. Ongemerkt of heel bewust. U bent er altijd. Dat is uw belofte. Heer, wilt u verder... deze dienst bij ons allemaal zijn? Geeft u, ons Heilige Geest... uw liefde en rust... zodat we vol van u deze dienst en de komende week in kunnen gaan die voor ons ligt. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil u uitnodigen om te komen gaan staan. Dan gaan we met elkaar een uh, nummer zingen onder begeleiding van Angela. Ja, goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met het kinderlied. En uh, ik denk dat jullie hem allemaal wel kennen. Jezus' liefde is voor jou en mij... En er zitten gebaren bij. Maar ja, ik kan het niet tegelijk. Gitaar spelen en gebaren. Dus ik hoop dat jullie gewoon zelf de gebaren willen gaan doen. Zo hoog. Je kunt er niet overheen. Zo laag. Je kunt er niet onderdoor. Zo wijd. Je kunt er niet omheen. Nou, ga ik naar jullie kijken. Wil je helpen? Ik hoor al iemand die... Uh... Nee, toch niet? Oh. Nou. Perfect. Dankjewel. Mogen jullie weer gaan zitten? Dan is nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben vandaag twee programma's. De Veenhard Kruimels. Die mogen met Ilse en Jente mee. En dat zijn de kinderen van 0 tot en met 3 jaar. En die gaan naar de ruimte naast de, uh, naast de keuken. En dan hebben we nog de Veenhard Kids, die mogen met Gert-Jan, gert, -Jan. gert -Jan, waar zit je? Ja, oh, hiervoor, sorry. En met Erwin en met Marieke mee. En dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 en die mogen even hun jassen trekken, want die gaan bij de Fonteinschool hun eigen programma hebben. En dan komen ze voor het avondmaal wat we gaan vieren, komen ze weer terug. Ik wens jullie heel veel plezier met elkaar. Oh, ja. Ik mag nog zeggen dat er bij de ingang uh, blokken liggen waar je een spelletje op kan doen en wat kan tekenen. Voor de grotere kinderen kunnen jullie daar bij de ingang wat halen. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan. Gaan we met elkaar twee nummers zingen? Ja, vanmorgen gaan we het hebben over het Evangelie voor Pleasers. Nou, misschien denk je, nou, wat zal dat nou betekenen? Maar het gaat er vooral. Ja, Lars gaat er van alles over vertellen, natuurlijk. Maar het gaat om lief te geven aan de mensen om ons heen. En waarom je dat nu doet. En toen ik daar liederen bij moest kiezen, had ik bij mezelf zoiets. Dat ik denk, nou, het kwam heel dichtbij in de eerste plaats. En daarnaast had ik ook zoiets van, nou, ik kan wel eens zo ontzettend leeg zijn. Dat ik denk, nou, ik heb echt niks meer te geven. En uh, daarom heb ik de liedjes uitgekozen die we nu gaan zingen. Omdat ik merk, het enige waardoor ik weer vol kan worden, is door heel dicht bij Jezus toe te gaan. En zijn liefde te ervaren voor mij. En als ik dat ervaar, dan kan ik ook weer uitdelen. Dus uh, vandaar uh, de liedjes over de liefde van God en hoeveel hij uh, van ons houdt. Bij u ben ik veilig, in u is mijn huis, in u ben ik heilig, in u. Bij u vind ik troost, bij u kan ik huilen, in u vind ik rust, in u kan ik schuilen. Let's go. Cool. met elkaar de Bijbel openen. Dan mag ik een uh, gedeelte voorlezen uit het Nieuwe Testament in Johannes 4 vers 7 tot en met 21 en u kunt het meelezen op het scherm achter mij. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, omdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God lief hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad. En Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand beleidt dat Jezus de zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. We hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen erop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte Liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. We hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben als de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. In een tv-interview. Vertelde een uh, tv-presentatrice het volgende. Ik ben een gigantische pleaser. Toen ik voor radio en televisie werkte, ging ik daar heel ver in. Wilde iemand dat ik een roze bril opzette? Dan deed ik dat. Zeiden ze daarna: Roze staartje niet, pak een blauwe. Dan koos ik een blauwe. Ik heb zo lang als een aapje naar andermans pijpen staan dansen dat ik totaal niet meer wist waar ik voor stond. Waar ik zelf voor stond. En toen kwam ik in een burn-out. Eerlijk verhaal van een publieke figuur... die toegeeft, ik ben er zo een. Ik ben een pleaser, ik ben een ja-knikker. Ik ben een aapje dat danst naar andermans pijpen. Wie kent ze niet? De pleasers misschien nog iets vervelender gevraagd wie is het niet zo'n pleaser wat is pleasen eigenlijk wat, wat, waar, waar, waar denken we dan aan Pleasen dat is het behagen van iemand anders ten koste van jezelf dus dat je anderen wilt behagen om iets voor elkaar te krijgen en dat lukt misschien dan ook wel maar het kost je ook altijd iets Twee schrijvers, twee vrouwen, Michelle van Düsseldorp en Karianne Ros, die noemen de noemen please disease, de behaagziekte. En ze, zeggen, ze hebben een boek geschreven, nee is oké, okay, um, meer genieten, minder moeten, heet het. En in dat boek omschrijven ze eigenlijk zeven types please gedrag. Laten we eens kort langs lopen. Je, je hebt de wantrouwende pleaser. En die zegt, als ik het niet doe, dan doet niemand het. En de, als, ik het niet, als ik het doe, dan gebeurt het tenminste goed. Dat ken je misschien wel. Um, de, dat zijn mensen die graag andere dingen uit handen nemen. Je hebt ook de manipulerende pleaser. En als ik dit voor jou doe, dan doe jij het voor mij. Toch? dingen doen om iets gedaan te krijgen, iets voor elkaar te krijgen. De relatiezoekende plierse die zegt ik doe dit voor jou omdat ik wil dat je me aardig vindt. Dit zijn mensen die graag anderen te vriend willen houden. Die drijven niet zo op conflict maar graag op vriendschap en op goede relaties. De erkenning zoekende pleaser die, die zegt, ik doe dit omdat ik nodig wil zijn. Je zou kunnen zeggen, deze, dit type pleaser dat heeft een gat in zijn ziel. Het moet opgevuld worden, opgevuld worden met erkenning. Met gezien worden, erbij horen. Dan de conflictmeidende pleaser die, uh, die doet dingen voor een ander omdat hij gewoon geen ruzie wil. He, conflict dat zijn mensen die, die zich wel aanpassen. Die wel meewaaien met de wind. Oh, staat roze mij niet, dan doe ik toch die blauwe bril op. Je hebt ook de principiële pleaser. Die, die doet dingen omdat het zo hoort. Omdat gewoon het goede gedaan moet worden. Omdat het nou eenmaal altijd zo gaat. Types die misschien ook moeilijke dingen kunnen loslaten. En de laatste... De laatste type pleaser, die eigenlijk een beetje vreemde eten in de bijt. De eerste zes zijn misschien wat negatiever. En de laatste, formuleren zij in dat boek, dat is de zelfbewuste pleaser. Dat is eigenlijk de, de goede variant van plezier. Ik doe dit bewust, ik kies er bewust voor om, om het voor jou te doen. En dat doe ik vanuit een gezonde eigenwaarde, vanuit een krachtige identiteit. Ik weet waar ik voor sta, ik weet wat ik wil. En daarom doe ik dit. Herken je een van deze types bij jezelf? Het zou kunnen zijn dat, dat je er meerdere herkent. Uh, op, uh, op een uh, website, meergenieten-moeten.nl Misschien is het leuk om hem even op de Facebook te zetten na deze dienst. Daar kun je een test doen. Dat is niet zo'n lange test. Maar dan krijg je een beetje inzicht in welke types misschien bij jou... Voorkomen. En bij die eerste zes, ik zei het net al even, daar, daar, daar zit wat negatiefs in. Daar zit, daar zit een nadeel in. Daar, daar ervaart een ander, als hij of zij erachter komt, een, een negatieve, onoprechte kant van jou. En voelen we ergens aan dat pleasen dat het niet oké okay is. En uit onderzoek blijkt ook dat we tegendraadse en eigenwijze personen veel leuker vinden dan types die altijd maar pleasen. Er zijn dus allerlei redenen om, om daarmee te willen stoppen, om te willen veranderen. Maar dat is, dat is o zo lastig. En daarom wil ik met jullie kijken naar wat zou nou het goede nieuws, wat is nou het evangelie voor pleasers? Aangenomen dat we allemaal ergens wel iets herkennen van deze types. Hoe komen we uit bij minder moeten, meer genieten? Goede nieuws van Jezus voor ons vandaag. Ja, iemand die, die, die Jezus zelf heeft gezien is Johannes. En Johannes die heeft, uh, heeft, een brief geschreven, heeft een aantal brieven geschreven, heeft ook ooggetuigenverslag geschreven, het evangelie van Johannes. En in, in, in zijn eerste brief, in Johannes, die we een stuk uitgelezen hebben, daar misschien had je het al een beetje door, maar als je die hele brieven bij zou pakken, het centrale thema is liefde. Er komt om, ondichtelijk veel keer voor in die brief. En dat gaan we nodig hebben om verder te komen met dat thema Please, Liefdevol. Vol van liefde deze tekst. Ik wil hem er een paar keer even bijhouden. 1 Johannes 4. En als, je, en als je wel eens denkt, of als je wel eens hoort, dat gaat het in de kerk toch vaak over liefde. Ja, dat, dat klopt wel. Want die, die Bijbel, deze brief staat er vol van. En Johannes die zegt het ook. God. Is liefde. Het komt bij hem vandaan. God is de bron van liefde. Vers 7 en 8. God is liefde. Hij wil niets liever dan dat. Het liefde tussen, tussen hem en jou. Tussen jou en de ander. Dat is Gods verlangen. En God schrijft Johannes. Die, die, die stak zijn liefde ook niet onder stoelen of banken. Johannes ziet dat heel sterk in dat God zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft, vers 9. En dan vers 10, het wezenlijke, de kern van die liefde, is, is niet dat wij God hebben lief gehad. In de, in de, door de bril van ons thema, de, de, het wezenlijke, de kern, Gods liefde is niet het resultaat van dat wij God gepleased hebben, dat wij God behaagd hebben. Dat wij eigenlijk best wel goede mensen zijn en dat God daarom veel van ons houdt. Nee, God heeft ons lief gehad. En als er iets tussen God en ons is komen instaan, dan heeft God dat in Jezus uh, verwijderd. Dan heeft God in Jezus daarmee afgerekend. En Johannes die, in zijn brief heeft hij het over de grote woorden van redding en verzoening. Omdat God liefde is. En in vers 19 staat het nog iets scherper. God heeft ons het Eerst lief gehad. Het kwam bij God vandaan. Het was zijn initiatief. Hij begon ermee. En als we dat thema liefde zo eens pakken, dan is mijn vraag: ken je die liefde? Is het wezenlijk in jouw leven? Vertrouw je op die liefde? Of is het misschien ook zo dat je er soms aan twijfelt? God is liefde. En ja, als we, als we dit lezen, deze woorden van Johannes lezen. dan kunnen we er in theorie niet omheen dat God liefde is. En toch, toch pleasen wij. Zijn wij pleasers met elkaar? En zeggen we, gaan maar na zeggen we zo vaak ja op een verzoek. terwijl het antwoord eigenlijk nee had moeten zijn. Waarom doen we dat toch? We hebben die verschillende, verschillende typen pleasers. Uh, bekeken net. Maar je zou ook kunnen kijken naar twee motivaties om te pleasen. Ik mag je laten zien. Uh, eentje terug. Zijn die woorden nou weggevallen? Er nou, horen twee woorden te staan. Angst en plicht. Um, en beide raakt Johannes aan in, in, in, in zijn brief. Johannes zegt, angst is onverenigbaar met liefde. Ja, dat, zijn, dat is eigenlijk als water en vuur, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. En bij Johannes betekent angst vooral, of allereerst, bang zijn voor, voor straf. Bang zijn voor straf van God. Angst veronderstelt straf. Bang voor een, voor een God die je veroordeelt. Bang voor een God die, die, die dat wat je doet in het leven, die er naar kijkt, die het veroordeelt. En, en misschien op een dag... ...een keer met je afrekent. En dat kan, kan een motivatie zijn voor ons om te pleasen. Omdat het, dat je dingen doet omdat het hoort als je gelooft. Om het zo te doen. Omdat je Gods liefde wil en, en zeker niet Gods boosheid. En zo, zoals we de ander kunnen liefhebben... ...zo kan het ook zijn dat we anderen pleasen... ...omdat we bang zijn voor de ander. Omdat er angst is voor de ander. Heel vaak zeggen we ja of verzoeken omdat we ergens misschien een beetje bang zijn... wat er gebeurt als we nee zeggen. Wat gaat dat doen met, met mijn relatie met die ander? Wat gaat het doen met mijn, met, mijn, met, met, met mijn reputatie? Wat als ik nou die ander misschien ermee zou kwetsen? Wat als ik er iets door mis? Fear of missing out. FOMO. Of wat als ik uit de groep kom te liggen? Ik kan allemaal meespelen... Angst, dat veronderstelt eigenlijk dat nee zeggen gewoon niet kan. Een psychologen, als het gaat over angst, zeggen dan heel vaak... ...ja, als je, als je te maken hebt met angst, ga dan op zoek naar iets, naar iets groters. En ga op zoek naar de realiteit, ga op zoek naar de mensen om je heen. Johannes zegt dit. Er is iets groters dan angst. Het is de volmaakte liefde. De volmaakte liefde, schrijft hij, sluit angst uit. De volmaakte liefde van Jezus. En met die liefde is de angst gezien. Naast, naast angst als een motivatie om te pleasen, om anderen te willen behagen, is ook plicht zo'n motivator. Kijk nog maar eens terug, of denk nog maar eens terug aan die plicht, aan, aan die, die please-types. plicht speelt daar vaak een rol in. De plicht is ook heel vaak gebruikt om, om mensen te onderdrukken, om de, de, he, de mensen onder de duim te krijgen, om ze te laten doen wat, wat, wat moet gebeuren. He, om mensen te laten dienen, om ze nederig te laten zijn, om ze dingen te laten opofferen, ten koste van zichzelf. Als je Jezus zou vragen naar plicht, dan zou hij misschien die felle woorden uitspreken die, die hij eens tijdens zijn leven uitsprak. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Wat Jezus eigenlijk zegt is dat plichtmatige brabbel niet te maken heeft met liefde. En ook Johannes geeft een voorbeeld hij, hij in Vers 20. Uh, je kunt heel plichtmatig zeggen... Ja, ik heb God lief. Ik heb me echt lief. Maar als je ondertussen een ander haat... Dan klopt daar niks van. En dan please je misschien God door te zeggen... Ja, God, ik heb u lief. Of dan laat je misschien aan anderen zien. Kijk eens, ik, ik hou van God. Maar als je ondertussen de ander haat... Dan, dan gaat er iets fout. Dan hou je jezelf, dan hou je de ander voor de gek. Het goede nieuws, als ik... Als ik Johannes in eigen woorden samenvat. Is dat God in Jezus afrekent met, met angst. Dat God in Jezus afrekent met plicht. In het Oude Testament, eerste deel van de Bijbel, het verhaal van God met Israël... zie je dat, dat, dat angst en plicht nog vaak een rol spelen. Dat heel veel religie ook op basis van angst en plicht werkt. Uit, uit angst voor de straf van God... Je offers brengen vanwege je religieuze plicht, je, je, je, je religieuze taken vervullen, aan je plichten voldoen. Maar al tijdens in die periode met het volk van Israël in het Oude Testament zegt zeg God, ik ben naar meer op zoek dan gaven. Ik ben naar meer op zoek dan offers, dan plicht, dan religie. Dat kan God uiteindelijk niet behagen. God, God gaat verder God bedenkt een reddingsplan. Ook daar schrijft Johannes over. Zijn, zijn zoon Jezus, die het ultieme, die het uiteindelijke laatste offer is. Het verzoenende offer voor de zonde van de hele wereld, schrijft hij in diezelfde brief. 1 Johannes 2, vers 2. Hij, Jezus, is het die verzoening brengt voor onze zonde. En niet alleen die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. We zijn bevrijd van het beoefenen van, van een religieuze vorm van, van God willen pleasen. Zo is de liefde werkelijkheid geworden. Omdat Jezus ons daarvan heeft bevrijd. Zo was het plan van God, dat God er alles voor over had voor volmaakte liefde. En daarom weg met angst. Weg met plicht. Weg met het pleasen. De liefde overwint alles. Dat is mooi, dat is prachtige theorie. We gaan het straks ook vieren als we de maaltijd van Jezus houden met elkaar. Het goede nieuws voor, voor pleasers gaat dan toch ook over verandering, over stapjes zetten. Elke dag een beetje meer weg bij dat pleasen. We zeggen in de kerk wel eens tegen elkaar, God... Houdt van je om wie je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Ik denk dat het klopt. Dat als Gods liefde tot je doordringt. Dat je, dat je anders gaat kijken naar God zelf. Dat er misschien minder ruimte komt voor, voor angst voor God. Of voor de neiging om God plichtmatig te willen dienen. In je leven. Dat je anders gaat kijken naar God. Dat de liefde wint, dat de liefde eerst komt. Dat je ook anders gaat kijken naar jezelf. Dat je anders gaat kijken naar anderen. Hoef je God niet eerst te pleasen. Gods liefde kwam eerst. God houdt niet van je omdat je potentieel laat zien in het leven. Hij houdt van je omdat hij je gemaakt heeft. En dat wij worden aanvaard, dat wij worden welkom geheten. Alle redenen waarom van jij houdt, die liggen in Hem. Die zijn veilig bij Hem. En zijn niet afhankelijk van ons soms wat wisselvallige leven. Gods liefde komt eerst. Ik wil drie, drie mogelijkheden, drie volgende stapjes met jullie bekijken. Om, om, om weg te komen bij dat pleasen. Het begint met. Een beetje vaag misschien geworden op de beam, maar het begint met bewustwording. Het begin van verandering. En stel jezelf de vraag, moet ik, moet ik ja zeggen? Moet ik, moet ik het dan toch weer doen? En waarom doe je dat dan? Is het angst? Is het plicht? Of is het misschien liefde? Of is het misschien een mix van de dingen? En voor wie doe ik het? En, en is nee, is het misschien ook oké? Okay? En als ik kan leven in, in Jezus' volmaakte liefde. Waarom, waarom gebeurt het dan toch dat ik mijn erkenning, dat ik mijn waardering dan soms toch nog weer bij anderen zoek? Is Jezus en in zijn voetsporen leven, is, is dat je focus? In zijn liefde blijven noemt Johannes dat. Vers 16. Of is wat andere van je vragen? anderen van je verwachten. Is dat het belangrijkste? Het begint met bewustwording. En iemand gaf de tip... Um, als je... als je altijd bezig bent... om anderen te behagen, om anderen naar hun zin te maken... en als je daarmee wilt breken... dan begint het dus met bewustwording. En wat kan helpen... is dat je drie momentjes op de dag neemt. Bijvoorbeeld drie keer vijf minuten... om zelf koffie te drinken. In alle rust. Um, en even, even niet voldoen op dat moment aan wat anderen van je vragen, wat anderen van je verwachten. Drie keer vijf minuten zou een goede start kunnen zijn om weg te komen bij het pleasen. De, de tweede volgende stap in dit thema zou kunnen zijn um, dat je nadenkt over grenzen. Ook dat is liefde van God, dat, dat God de wereld geschapen heeft, dat God mensen geschapen heeft met grenzen. Elk levend wezen, jij en ik, we hebben waanzinnige kwaliteiten. Maar we hebben ook grote beperkingen. En soms zijn we ons ontzettend bewust van het eerste. En vergeten we een beetje het tweede. Nee is oké, okay, want we zijn uniek. Ja, ik kan niet alles. Het ene mens heeft een lichaam van een topsporter. Een rente marathon. En de ander is waanzinnig goed met zijn handen. Creatief respecteer je eigen grenzen geniet van wat je, wat je goed kunt hoe Gods liefde, hoe Gods creativiteit in jou zichtbaar mag worden maar kijk ook wat je niet kan en bedenk dat we dat we samen een prachtig beeld van Paulus in de Bijbel dat we samen één lichaam vormen dat er daar allerlei onderdelen van het lichaam zijn de een is een hand, de ander is een voet weer een ander is het hoofd of de ogen, of de oren Samen vormen een totaalplaatje. En dan mag jij een uniek onderdeeltje van zijn. Maar je hoeft niet het hele lichaam te zijn. Je hoeft niet de hele wereld op je schouders te nemen. Samen zijn we een kerk. Samen zijn we een familie. Samen zijn we één geheel. Grenzen. En het laatste is zelf kiezen. Want er waren zeven types. En de eerste zes... Dus de aanmoediging. Kijk daar kritisch naar. En kijk hoe je misschien stapjes kunt zetten om daarbij weg te komen. Maar er is ook zoiets als een gezonde vorm van please. Als je er maar zelf voor kiest. Als je er bewust voor kiest. We hebben daar ook andere woorden voor. Geven. Of dienen. En wanneer je iets voor een ander doet. Wanneer je een ander wil pleasen. Denk er dan goed over na. Nou, vanuit welk motief doe je het? Waarom doe je het? Is het vanuit liefde? Of is het eerder vanuit angst of plicht? Het kan prima zijn dat je een zelfbewuste keuze maakt om iets voor een ander te doen. En zelfs ook als het je wat kost. Want pleasen, even herinneren, dat is de ander behagen ten koste van jezelf. In die positieve vorm van pleasen kan het je ook wat kosten. Maar niet ten koste van jezelf, maar dan meer misschien ten koste van je tijd. Van je geld. Maar dat kan je dan juist ook weer energie ...en vreugde geven. Ja, als een zelfbewuste ze hou je het doel voor ogen. Terwijl je ook ogen hebt voor de mensen om je heen. Het kan dus. Maar zoals Angela mooi zei... ...we mogen eerst zelf gevuld worden van Gods liefde. Want God is liefde. Hij is de bron. Oneindige bron. En die liefde die sluit angst uit. Die liefde rekent af met plicht. En van daaruit mogen we een ander dienen... ...zonder onszelf te verliezen... En kunnen we dat doen, vol vreugde, vol vrede. Niet uit plicht of angst, maar vanuit liefde. Dat wens ik ons allemaal toe. Dat we stapjes mogen wegzetten bij het pleasen, ten koste van onszelf. En dat we er meer en meer voor kunnen kiezen, bewust. Om anderen te dienen, andere liefde te hebben. We gaan luisteren naar een lied. Ja, we zijn uh, bevrijd van plicht en van angst. En ik vind het heel mooi om te horen. En soms word ik daar ook wel blij van. Maar heel vaak raak ik het gewoon weer kwijt. En dan uh, komt toch die angst weer terug. En uh, ja, dat dan eigenlijk een beetje... Ik, ik weet het met mijn hoofd. Alleen ik voel het niet altijd in mijn hart. En dat is lastig. En, maar ik merk dan, het lied wat ik nu ga zingen ook helpt mij daarbij om elke keer weer die woorden van liefde van God te horen... van nee, je bent echt bevrijd, je mag er zijn en je mag uitdelen. En uh, nou ja, ik wil jullie vanochtend uitnodigen om te luisteren. Misschien heb je dat gevoel dat je het ook kwijt bent. Het mag. En luister dan naar de woorden van liefde... die God ook over jou uitspreekt. En misschien ben je vandaag wel heel overtuigd dat, uh, dat je vrij bent. En dat is ook mooi. Dan uh, hoop ik dat je ook uh, in je hart mee kan zingen. Unravel me with a melody You surround me with a song Of deliverance from my We gaan zo de maaltijd van Jezus samen vieren. ook al het avondmaal genoemd. Even een check. De kinderen zijn die gehaald? Zijn die onder? Ja, onderweg. Zijn onderweg. Oké, okay, prima. We gaan niet starten uh, voordat zij er ook zijn. Um, even denken wat dan een handige volgorde is. Ik wil een paar, een paar korte woorden zeggen over het vieren van de, van de maaltijd van Jezus. Afgelopen dodenherdenking werd ik bepaald bij, bij, een, bij een treffend beeld. Je hebt 4 mei dodenherdenking, 5 mei bevrijdingsdag. En op de, bij de landelijke viering was Femke Halsma aan het woord. En wat ze zei, dat, dat trof mij. Ze zei, aan het vieren van onze vrijheid is een groot lijden vooraf gegaan. Ze zei nog meer, maar die woorden bleven hangen. Toen dacht ik, ergens is dat ook de, de beweging, is dat ook hetgene wat we vieren, gedenken bij de, de maaltijd van Jezus. 4 mei gedenken wij, 5 mei vieren wij. In, in het avondmaal, in de maaltijd van Jezus, gedenken wij dat Jezus' lijden groot was. Dat Hij, alle alle, alle schuld, alle schande, alle schaamte, alle zonde op zich nam. Dat, datgene waar onze angst, onze plicht, ons verdriet, um, waar het vandaan komt. Hij ging daarmee het gevecht aan. En het kostte hem alles. Het lijden was groot. Het had zijn dood tot gevolg. En dat gedenken wij. En dat is iets waar we stil van worden. Waar we aan terugdenken maar na 4 mei werd het 5 mei na Jezus dood werd het ook paasmorgen Er stond Jezus op uit de dood vieren we dat Jezus overwonnen heeft vieren we dat, dat we werkelijk bevrijd zijn van angst, van schuld, van schaamte en uh, zoals Angela ook zei. Soms, soms schipperen we misschien. Soms ervaren we die vrijheid veel sterker. Soms ervaren we dat er inderdaad is afgerekend met onze angst. Met onze plicht. En op andere momenten is het misschien alleen een weten. En zinkt het minder naar, naar ons hart. En hoe prachtig is het dan dat we samen met elkaar de maaltijd van Jezus vieren. Dat we het mogen proeven. Dat het... Ergens in brood en wijn ook tastbaar wordt, wat Jezus heeft gedaan en dat Jezus heeft overwonnen. Jezus dood en opstanding zorgen ervoor dat we niet langer hoeven te pleasen bij God. We mogen Zijn liefde, Zijn genade ontvangen. Offers zijn niet meer nodig, maar we mogen zo direct komen met open handen, met een open hart en Gods liefde, Gods genade Gods onverdiende gunst laten binnenkomen dat wilde ik zeggen ter introductie op het avondmaal we laten de kinderen erbij komen dan ga ik een uitnodiging doen Oké, okay, goed dat uh, jullie er ook zijn. Kinderen, welkom terug. Wij gaan uh, zo samen de maaltijd van Jezus vieren. En op het blaadje wat op de meeste stoelen ligt, of onder de stoelen ligt, er staat zo mooi: Jezus komt dichtbij. Je mag zijn liefde proeven, zijn aanwezigheid ervaren. En Jezus is de gastheer. Jezus. Nodigt ons uit. Nee, Jezus nodigt jou uit vandaag. Of je nu oud bent, of jong. Of je nu um, al heel lang gelooft. Of dat je misschien nog maar net de keuze hebt gemaakt. Ook als je hier vandaag de gast bent in de Veenaardkerk, Dan ben je welkom om deel te nemen. Als je gelooft in Jezus. Als je samen met Hem wil leven. Het vallen en opstaan. Welkom om te komen en om het mee te vieren. In de Veenoudkerk mogen ook kinderen deelnemen aan het avondmaal. We hebben de vrucht van de wijnstok vandaag in de vorm van druivensap. Dus dat is zonder alcohol. En hierin mogen de ouders ook een keuze maken. En ook als je zegt mijn kind doet niet mee aan het avondmaal, drinkt niet van de, van de wijn. Dan ook kun je naar voren komen om een zegen te ontvangen voor de kinderen. Dus voel je vandaag vrij om met z'n allen naar voren te komen, om brood en wijn te ontvangen of ook een zegen. Dus geef dat, als je zo direct hier vooraan staat, geef het even aan aan mij. Ik zal er ook om vragen als het niet helemaal duidelijk is, maar het is allemaal mogelijk. Een mooi moment om, om samen Jezus liefde te proeven en te ervaren. Graag zou ik uh, willen bidden met jullie en aan het einde bidden we samen het gebed van Jezus, ook wel het onze Vader genoemd, en dat staat op het scherm. Zullen we samen bidden? God en Vader van, van Jezus Christus, wij prijzen uw goedheid. In, de, in deze wereld heeft u uw zoon gegeven als een, als een begaanbare weg naar u toe. Dank u voor die nieuwe, voor die levende weg, onze Heer Jezus Christus. Heer, we komen vandaag bij u en we erkennen dat we soms kapot gaan aan, aan grenzeloosheid. Aan anderen pleasen. Dat we bang zijn voor reacties. Omdat we... Heer, u weet, u weet waarom we die dingen doen. Heer, vergeef onze uh, onoprechtheid als die er is. Vergeef ons zoeken naar erkenning en waardering bij anderen dan uzelf. Heer, we doen een beroep op uw macht. Op uw kracht. U ziet ons en u kent ons... U weet wat wij nodig hebben om, om zo'n zelfbewuste pleaser te worden. Om, om op een gezonde manier dingen te kunnen doen voor een ander. Zonder dat het ten koste gaat van onszelf. Hier helpt u ons daarbij. Volgende stapjes daarin te zetten. Heer, we vragen ook uw hulp voor diegenen die, die de komende tijd, die al de afgelopen week zijn begonnen met examens. Heer, wilt u, wilt u jongeren helpen om uh, al het geleerde, alle opgedane vaardigheden, om die om te zetten in, uh, ja, in een goede tijd van examens? En we bidden om mooie, goede resultaten die mogen leiden tot, uh, tot diploma's. Heer God, we bedanken u voor de, voor de kerk, voor de gemeenschap die we samen zijn, de Veenhardkerk. Kerk dat u ons geeft aan elkaar in dit leven. U wilt u ons helpen om elkaar van harte lief te hebben. Binnen en buiten de kerk. U geeft u vrede in onze relaties. U geeft u vrede in gezinnen. Tussen mannen en vrouwen. Tussen ouders en kinderen. Tussen vrienden, collega's. Dat we telkens de weg naar elkaar ook weer weten te vinden. En wilt u heel maken wat kapot is gegaan. Wat beschadigd is geraakt. We bidden ook om vrede voor deze wereld, zo, soms zo onder druk staat. Spanningen die er zijn, vervolgingen van mensen omwille van hun geloof, vanwege hun ras of geaardheid of andere overtuigingen. Heer, geef vrede. Geef vrede in deze wereld. We danken u dat we samen de maaltijd van Jezus mogen vieren. We gedenken hoe u Jezus gaf voor ons. En we vieren dat u heeft overwonnen, dat u leeft, dat u regeert. We danken u voor de grote liefde. En Heer, geef dat als wij nemen van brood en wijn, of als we een zegen ontvangen, of ook als we blijven zitten op onze plek, dat wij iets van die liefde vandaag mogen proeven. Dat we het opnieuw ervaren, beseffen en geloven. We kunnen dat niet zonder uw heilige geest. Schenk ons die, en dat vragen we in de naam van Jezus. En we bidden samen het gebed.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 de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Even praktisch. Um, velen van jullie weten het, maar als je nog niet eerder hebt meegedaan, of als je hier vandaag te gast bent, we gaan zo direct uh, voor jullie door de linkerij naar voren... En dan ontvang je daar brood van Renate, mag je daar naar mij toe komen, ontvang je, ontvang je druivensap, wijn of een zegen. Um, neem je je tijd ervoor, uh, alvast een hele goede viering. Want we ontvangen vandaag brood en wijn uit de handen van Renate en mij, maar daarin ontvangen we het werkelijk uit de hand van de opgestaande Heer Jezus Christus. Hij is de gastheer en hij nodigt ons uit. Het brood. Een vraag. Dat kan, dat is nu de gelegenheid, want anders ga ik het zo breken en inschenken. Ja, een vraag? Of niet? Ik ben onduidelijk geweest, ja. Want we lopen via de linkerkant, maar de rechterkant mag zeker. Absoluut. Daar mogen geen onduidelijkheden over bestaan. En het midden natuurlijk ook. Ja, Heel goed, dankjewel voor die goede vraag. Dan, het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. De beker met wijn... is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem het brood, drink uit de beker, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en bloed gegeven heeft, zodat wij mogen leven met Hem in vrijheid, zonder schuld, zonder schaamte, bevrijd en één met God de Vader. Welkom aan de maaltijd van de Heer. En, uh, nog een lied met elkaar zingen en dan mag u allemaal komen staan. De kracht was. Heb ik heb uh, nog een aantal mededelingen voor jullie. Allereerst het bloemendoel. Elke week geeft uh, de Veenartkerk een, een bloemetje weg aan iemand die het kan gebruiken om een uh, hart onder de riem te steken of ergens mee te feliciteren. En deze week gaat het bloemetje naar de eigenaresse van de winkel Hobby D. in uh, het winkelcentrum van Meidrecht. Ik heb begrepen dat ze gaat stoppen. De, de reden weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zwaar valt. Dus uh, om er een hart onder de riem te steken, gaan we er het uh, bloemetje overhandigen. Dan wil ik jullie attenderen op de pubquiz die hier gehouden gaat worden op 18 mei. Er kan nog ingeschreven worden. Maak een groepje met een aantal mensen, een stuk of vijf mensen heb ik begrepen. En uh, nou, met elkaar heb je heel veel kennis en kan je die mooi inzetten om mee te doen aan de pubquiz. En de lijst voor het inschrijven die hangt in de hal op de deur. Dus uh, zorg dat je erbij bent, want het uh, schijnt ontzettend leuk te worden. Dan de introductiecursus, die start volgende week, heb ik begrepen. Ken je mensen die interesse hebben in de Veenhardkerk? Die willen weten ja, waar de Veenhardkerk voor staat en uh, wat de visie is? Heb je er interesse in? Misschien wil je wel lid worden? Meld je aan bij Martin via de mail of kom eventjes naar mij toe en uh, dan vertellen we er meer van. En dan als laatste punt heb ik uh, het collectedoel. Dat gaat uh, deze maand de hele maand naar Home of Hope. Het is een kindentehuis waar kinderen opgevangen worden in Sri Lanka. Er zijn onlangs ook aanslagen geweest. Dus er zijn nog meer kinderen die heel veel hulp nodig hebben. En in dit huis, er wordt met heel veel liefde, geduld en kennis wordt, worden ze opgevangen. Dus een heel mooi doel om deze maand voor te collecteren. Van harte we jullie aanbevolen. Dan gaan we zometeen nog één lied zingen. Mogen we de zegen van Lars ontvangen. En wil ik jullie uitnodigen voor koffie, thee, limonade en wat lekkers. Mag u allemaal komen staan voor het laatste lied? I could sing of your love forever. En dan komt er toch een einde aan. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Fijn dat, u, dat jij er was. Welkom zo bij Koffie en Thee. En we mogen allemaal gaan, of we hier nu nog even blijven of dat we naar huis gaan, met God zegen. God zegen voor jou. In de naam van Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest. Hij is bij jou. Amen. Thank you.